Met de grotten van de hak. Mag ik u aanbevelen om dicht te blijven, gids te blijven en licht te volgen? Het gaat zich hier om een gangstelsel van netwerke like honderden kilometers. Waarin het makkelijk verdwalen is. En u zal niet de eerste zijn. Hé, hey, maar hier willen dus die eerste vette parties gehaald. Hier zijn de spaden van de allereerste rijds georganiseerd. Ja, ja, ja. Door de Oerenbind. Jij maakt niet bekend, hè. Echt, ziet hier op de muur nog Schilderingen. Dat zou je eerst de pijg zeggen. Dat had tegenwoordig buitenmussen of metro-stijls. Nee. Jezus. Maar vroeger duinen ze dat met kalk. Dat is mooi, maar. Wat aan? Maar goed, ging dat, nee. hoe ging dat, hè? Hoe ging dat dan? de dag te krijgen krijgers van het volk, die gingen naar buiten En die gingen jagen op de gabbersolens. Ja, als ze dan twintig bij elkaar hadden, zeg maar, dan eigenlijk kudie. Dan, dan jeugen ze die over de grot en op de bied van de druinen en werd dan in de grot een allereerste eerste reis gehouden. Want dat was de spieren. Ja, ja, ja. Wel ja, ja. in en de chivalen. Dat zeggen ze ja? natuurlijk wel niet, nou, maar wat is dat? Waarom staan de muren zo? Het is historisch bewijs geworden. Waar nou. ja, ligt dat bewijs wij staan hier in deze grot? Het is door is onderzocht en het is vaak ook niet. Volgens mij komt er een riool op aarde. Hé, maar wacht even! Ik begin me wel een beetje op. Uh, op uh, je staat me hier ding op mijn mouw te Waar blijkt die chabbersaurus nou weet je wel? Ik kan u vertellen dat de vluchten gaan, er is een adele als dat er nog één chabbersaurus in de lijden is. Ja, ja, ja. En oude grootvader heeft de laatste keer, blind van angst doorgebracht in de inrichting, omdat hij al genoeg heeft gestaan met een chabbersaurus. Als die, als die man dat toch zegt, dan is dat toch zo ja ja ja ja ja ja ja is. Ik de -is nou. en dan je ja Je ja ja je hoe zou je ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja de ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja in ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja met ogen. He takes